Het RIVM is niet bang dat versoepeling van de coronamaatregelen zal leiden tot nieuwe besmettingen. Hoofdinfectieziektebestrijding Jaap van Dissel en Jacob Wallinga, die bij het RIVM de rekenmodellen maakt, zeggen tegen de NOS dat er wel onzekerheden zijn. Zo maken ze zich zorgen of iedereen zich wel aan de richtlijnen houdt, zoals handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij ziekte. De RIVM-experts waarschuwen dat door de aankondiging van versoepelingen mensen nonchalant kunnen worden. Iedereen die vanaf volgende maand aankomt in het Verenigd Koninkrijk moet eerst 14 dagen zelf in quarantaine, meldt de Times. Dat geldt voor buitenlanders en voor Britten die teruggaan naar hun land. Volgens de krant maakt premier Johnson de maatregel morgen bekend. Britse luchtvaartmaatschappijen zeggen tegen de BBC dat de overheid hen al van de maatregel op de hoogte heeft gebracht. Mogelijk moeten mensen bij de Britse douane opgeven waar zij in quarantaine gaan. Een naaste medewerker van de Amerikaanse vicepresident, Pence, is besmet met het coronavirus. Woordvoerder Katie Miller testte positief. Onlangs heeft ze Pence nog gesproken. Volgens president Trump was een coronatest bij Pence negatief. Ten noordwesten van Tessel in de Noordzee, is een nieuwe vulkaan ontdekt. Het is een uitgedoofd exemplaar van 150 miljoen jaar oud. De nieuwe vulkaan is vernoemd naar de Romeinse god van vuur en vulkanen, Mulciber. Het is de tweede vulkaan in Nederland. De eerste werd 50 jaar geleden gevonden in de Waddenzee. Dan nog het weer, veel zon, wat sluierwolken en in het zuiden van Limburg een kleine kans op een bui. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 26 graden. Morgen kan het in het zuiden en oosten nog ruim 20 graden worden. Verder in de loop van de dag een stevige noordenwind, en toenemende kans op buien. Dit was het NOS Juna. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets.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 Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar staartje, en Fadi zegt jachtjes verkeerd. De machtste deel, brede Maar plotseling roept roep zijn heel, de zee zit in me nog. Lieve luisteraars, we gaan naar Zandvoort aan de Zee, Tanteleen... en het is weer tijd voor het programma ZFM Oud Zandvoort. Hartelijk welkom, mijn naam is Pieter Joustra... en als ik naar buiten kijk, het zonnetje schijnt, het is prachtig weer, blauwe lucht. Welkom luisteraars in Zandvoort, de regio en ver daarbuiten... want ik weet dat er massaal geluisterd wordt... Buiten is de drukte van belang, want we hebben culinair zandvoerd. Maar ook de studio is geopend, want het is de landelijke dag voor de open deuren van de lokale omroepen. Dus iedereen is welkom om het te bekijken. Kom gerust er langs. Er zijn gastheren, gastvrouwen die u van harte uitnodigen en een rondleiding geven. En jij bedoelt uh, Albert-Jan. Ja, Albert-Jan. In onze studio hier op het Gasthuisplein. En u hoorde inmiddels de stem van ene Rob Harms. En dat is de man die die ik dit uurtje ga interviewen. Want als ik zeg Rob Harms, dan moet ik eigenlijk zeggen de piraat. Maar dat is een echte piraat. Zo is het 30 jaar geleden begonnen. Hartelijk welkom, Rob Harms. Goedemiddag Pieter en goedemiddag luisteraars. Ja, Rob. Hallo. We, gaan, we gaan even 30 jaar terug. Was 30, 30 jaar terug, dat is een hele tijd alweer. Jij was 13 jaar. Klopt. En toen besloot je om in het ondergrondse circuit te gaan. Nou weet je wat het is? Van uh, ik vond twee dingen heel leuk, hè, in die tijd. Dus spreek je over de, de jaren tachtig. Dat is uitzenden, dus met de zender, rommelen, op wat voor manier dan ook. En muziek. En radio maken. Laten we even bij het begin beginnen, waarde vriend. Uh, jij zit thuis en dan denk je van plaatjes draaien leuk. Maar anderen moeten er ook van genieten. Hoe gaat zoiets? Nou, het is eigenlijk uh, begonnen met de 27 MC. Waarschijnlijk uh, kennen heel veel luisteraars dat nog. zo'n Bakkie noemen ze dat. Ja. En dan sta je met, uh, met elkaar in uh, contact. kan je praten. Een plaat draaien, mag natuurlijk niet, mocht niet, maar dat deden we wel af en toe. Maar je praat met elkaar, maar dan met mensen over de hele wereld, 27 MC. Uh, zo'n beetje wel, ja. En... Het eerste wat ik gehaald heb is uh, Oostenrijk. Dus... Maar je, je koopt zo'n bakkie, en waar koop je dat dan? Nou, die, die bakjes waren bijna overal te koop. Ja. Het was enorm populair. Heb jij er zelf uh, gereden nee, gehad? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik stel de vraag erop. Uh, ga even bij beginnen. Jij gaat naar de winkel toe en dan koop je zo'n bakkie. Wat kost dat ze? Poo, ja, wat was dat? Uh, 100 gulden? Dat is een hoop geld voor de ja. tijd. 13 jaar. Ja. Dus je gaat naar je ouders toe en je zegt ik moet even wat geld hebben. Ik moet een bakkie hebben. En ja. een antenne natuurlijk. Want er moet een antenne op het dak uh, geplaatst worden. En daar waren je ouders blij mee. Heel blij, ja. Je had het, je had het huis van mijn ouders moeten zien. één grote mast met antennes. En dan heb je zo'n bakkie en dan ga je zenden. En dan is het uh, breaky-breek uh, naar allerlei mensen? Ja, gewoon mensen in Zandvoort en op een gegeven moment ook uh, buiten Zandvoort. Je mocht met een uh, vermogen van 2 watt zitten. Nou, dan kan je net uh, Zandvoort halen, zeg maar. Maar dat vond ik uh, niet interessant genoeg, dus er moest een lineair achter. Dus een uh, illegaal apparaat waardoor je meer vermogen kreeg. En waren er veel mensen in Zandvoort die zo'n bakje hadden? Heel veel, ja. Wat praat tijd, je over? 10, 20, 30? Nou, er waren er wel een uh, stuk of uh, honderd. Zoveel? Denk. Ja. En uh, zit je dan mee te praten? Ja, gewoon gezellig. Elke avond. Een soort Facebook. Even, even babbelen. Even sms'en naar elkaar, zoals je het nu doet. Ja, maar toen had je dus nog echt uh, contact. Hè? Toen werd er nog met elkaar gesproken. Tegenwoordig is het berichtje intikken. Dus. En, en waar praat je dan over met elkaar? Ja, over de dagelijkse dingen. Dus uh, van, ja, wat heb jij vandaag meegemaakt? Uh, en dan bijzondere dertien, dingen. Ben je 13 jaar? 13 jaar. En dan denk eens, wat moet die snotneus nou? Ja. Want dat was het. Je zat de dag en nacht, zo wat. Ja, klopt. Ja, en uh, zat je in de woonkamer? Nee, gewoon, uh, ik, uh, ik lag op een gegeven moment in bed. Een bakking naast mijn bed. Dus uh, tot diep in de nacht werd er gezonden. En uh, op een gegeven moment liep dat een beetje uit de hand. Dus toen ben je naar het zomerhuis gegaan. Ja, klopt. En uh, op een gegeven moment uh, denk ik van... ja, ik wil ook wel wat uh, op de radio doen. Dus. Maar en dat wij... mocht natuurlijk niet, hè? Nee. nee. En je wilde plaatjes draaien? Van, ik heb een nieuw plaatje gekocht, luister eens eventjes. Klopt. En, en... ik wilde mijn eigen zender laten horen. Je eigen zender? Mijn eigen zender. Je, je bakkie gewoon. Nee, nee, een radiosender. Maar dan moet je aan een zender zitten komen. Wat is het verschil tussen een bakkie en een radiosender? Een radiosender zit uh, op de frequentie waar we nu zitten, bijvoorbeeld. 106.9. Dus op de fm band En uh, 27 MC, dat is een stuk lager. Dat is een hele lage frequentie, zeg maar. Oké, okay, maar we gaan even over dat bakje nog praten. Je draaide plaatjes. Af en toe wel, maar dat mocht helemaal niet. Want het was de bedoeling dat er alleen uh, gesproken werd op een bakje. En je werd uitgepeld dan? Uh, je werd gepeild? Ja, er werd voldoende gepeild. Maar je moest het gewoon goed in de gaten houden dat je het uh, niet ging overdrijven. Dus dat je net niet gepakt werd. Wat waren je eerste plaatjes? Die als 13 jaar gekocht. Mijn eerste plaatjes, ja, David Bowie bijvoorbeeld. En dat was een vinylplaatje? Dat was een vinylplaatje. Klopt. En dat klonk lekker? Dat klonk prima. Beter dan een CD. Ja. We hadden een paar weken geleden hadden het, hadden het erover in, in deze uitzending. Vinyl klinkt toch echt beter hoor, dan een CD. Waarom? Ja, weet ik niet. Warmer geluid. Oké. Okay. Maar dan zet je je plaatjes uit en dan krijg je reacties van andere bakjes. Uh, van, dit is een leuk plaatje. Uh, kan je hem nog een keer draaien? Ja, ook dat. Maar ook uh, negatieve reacties. Zo van, uh, ja, je mag hier uh, geen, uh, geen muziek op uh, uitzenden, want het was alleen voor spraak. En dan denk je op een gegeven moment, dan moeten we maar naar de radio toe. Wanneer gebeurde dat? Uh, jeetje, dat was uh, ook begin jaren tachtig. Oké, okay, euh, nog steeds. toen was je een jaar of vijftien. Ja, klopt. En dan ga je radio doen? Ja. En daar heb je een zender voor nodig. Ja. En het was allemaal illegaal natuurlijk. Dus hoe kom je aan zo'n zender? Nou, toen heb ik via via heb ik een uh, heel klein zendertje weten te bemachtigen. Waarmee ik op de radio uh, kon uitzenden. Was de zender met buizen zo oud, zeg maar. En een groot apparaat? Nee, het was uh, een kastje van uh, 30 centimeter. Uh, jij glorieert van, ik heb nu een eigen radiozender. Eigen radiozender. Dan ben je net uh, bij de buren te horen, weet je wel. Ben je al helemaal blij. Dan neem je een uh, portable radio uh, mee naar buiten. En tot eind van de straat ben je te ontvangen. dan denk je, ja, dat moet toch wel beter kunnen. Of iedereen zegt, ik ben blij toe dat alleen de straat kan mee luisteren." <lacht> ja, waarschijnlijk wel, maar goed. Dan gaan we even naar de muziek ik, <lacht> We weer een uh, hele bekende stem. Albert-Jan Vos, verantwoordelijk voor de techniek en een, de platen draaien. Albert-Jan, wie was dit? Dit was een, van de, een favoriet van uh, de gast van vandaag, van Rob Harms. Carly Simon met You're So Vain Blijf een lekkere plaat. Waarom zou hij deze muziek gekozen hebben? Ik zou het niet weten. Ik ook niet. Nee. <laughs> nee, daar zouden we het niet over hebben, Pieter. Oké. Okay. Het heeft te maken met een oud vriendinnetje van je. Ja, zoiets. Ja. zoiets. Nou, dat vraag ik er verder niet over. Oké. Okay. Goed, lieve luisteraars. We zijn uh, op dit moment in gesprek in het programma Oud zandvoort met Rob Harms. Heeft u vragen aan Rob over zijn geschiedenis? Of wilt u iets aanvullen? Bel dan op 57... 30393, oftewel 023 5730 393. En uh, wilt u langskomen, u bent van harte welkom. Want het is de landelijke dag. De open dag van alle lokale omroepen. En uh, overal staan de studio's wijd open. Ook zo hier in het Gasthuisplein. We ontvangen u graag. Dan ziet u hoe dat gaat. De radio maken. We zijn. Uh in het eerste blokje begonnen Rob met een stukje geschiedenis... met de blokjes, uh, met de dozen, de, je, je bakjes zoals dat heet. Ja, van een bakje naar de radio. Dat, ja, dat toen, was het eigenlijk. En toen kreeg je je eerste zendertje... en daar kon je de hele Zuidenstraat mee bereiken. Ja, inderdaad. Dat weet jij heel goed. Ja. ja. En iedereen was blij dat het alleen beperkt bleef tot de Zuidenstraat, Maar jij niet. Ik niet. Nee, ik wilde verder natuurlijk. Dus uh, dat ik in heel Stanford te ontvangen was... En uiteindelijk is dat gelukt. Hoe is dat gelukt? Nou, een betere zender uh, kopen, zeg maar. Betere antennes, nog hogere antenne op het dak van mijn ouders. En niemand dus die, zag dat? Die waren, nee, die antennes vielen niet op. Nee, ze waren erg hoog. Heel hoog, ja. En je ouders blij? Ja, nou ja. Op zich uh, vonden ze het niet zo erg, geloof ik. Wie betaalde dat allemaal? Uh, ja, sparen. Hè. Krantenwijk lopen en uh, daar geld mee verdienen. Maar dat is een dure investering. Ja, nou, op zich viel het nog wel mee hoor. Waar praten we over? Dus uh, ja, antennetje kopen voor uh, 30 gulden was je ja. klaar bijvoorbeeld. Nou, wat, uh, wat kabels die je nodig hebt, een sendertje. Nou ja, voor 200 gulden was je wel klaar ongeveer. Oké, okay, daar redde je iets mee. Ja. Maar je moet ook platen kopen, want je moet gaan uitzenden. Ja, klopt. Maar ja, muziek uh, was al een hobby van me, dus de platen die waren er al. En dan moet je ook nog studeren, je moet naar school toe. Ook nog, ook nog. En dat ging heel goed hoor, trouwens. Ja. Dus samen uh, goede resultaten misschien. Ja, school. goede resultaten, dus uh, en goede, dan, goede leerling. En dan weer thuiskomen en meteen weer zenden. En uh, s'avonds, nee, eerst huiswerk maken, heel netjes, tot uh, tien uur s'avonds. En dan uh, vanaf uh, tien uur nog even zenden. En kreeg je ook uh, respons van mensen? Uh, ja, op een gegeven moment uh, durf je dan zover te gaan dat je je telefoonnummer noemt. En je naam? naam, maar iedereen had uh, in die tijd uh, zeg maar een uh, schuilnaam. Oh, wat was dus jouw schuilnaam? Je gebruikte niet uh, je echte naam, in mijn geval Rob Harms. Maar uh, ik heette Rob van der Velde. Rob van der Velden? Rob van, de Velden. Rob van der Velden. En, en, maar iedereen wist dat het Rob Harms was? Ja, uiteindelijk wel. Maakt eigenlijk helemaal niks uit. Dus, uh... Dan ben je aan het uitzenden. En de Zuiderstraat wordt ietsje groter. Het wordt uh, meer Zandvoort. Het wordt heel Zandvoort. Ja. En uh, ja, ik weet een paar uh, enthousiaste vrienden van mij uh, mee te krijgen met, uh, met, met de radio. Dus die wilden meedoen. Dus op een gegeven moment uh, ontstaat er een uh, club in uh, Zandvoort... die uh, heel hecht uh, met de radio bezig is... En allemaal vanuit het tuinhuis in de Zuiderstraat. Ja, niet alleen daar vandaan. Nee, diverse locaties gehad. Geheime locaties. Geheime locaties. Echt, We hebben zelfs een keer in een duivenhok uitgezonden. Een piraten, echte piraten een, waren jullie. Echte piraten. En na afloop van een scène alles weer inpakken en weghalen? Ja, snel weghalen en verstoppen. Ja, stel, dat, uh, van, uh, is, Empelen, stel, stel dat die man van de radiocontrole Theo van Empelen. Stel dat hij binnenkwam. En dan was je alles kwijt. En dan zou je alles kwijt geweest zijn. Dus het was na de uitzending toen, alles ja, pakken. Dat, dat gaf ook wel een beetje spanning. Ja, maar je bent wel in overtreding. Je bent in overtreding, ja, maar het is toch wel spannend. Ja. weet je wel iets wat je niet mag doen, toch doen. Oké, okay, maar op een gegeven moment komt die meneer van Empelen, heette die... Nou, laten we nog even eventjes, uh, eventjes verder gaan. Even een ja, kleine, ja, kleine, kleine tussenstap uh, daar naartoe. Dus uh, met een uh, paar uh, goede vrienden van mij uh, uh, een radiocender opgezet. Dirk van Duin. Ja. Edwin Keur. Ja. Heette allemaal anders op de radio trouwens. Edwin Keur heette Edwin de Wit. Dirk van Duin, Dirk van Kampen. Uh, Lennart Groot, Bas de Baar. Niels Paardenkoper. Ja? En uh, ja, toen hebben we een zender opgezet uh, in Zandvoort, Delta Radio. We hebben, uh, zeg nou maar praten uh, we in de periode? Uh, de eind, jaren. eind jaren 80, dus ja. uh, 1989. Dus elke, uh, elk weekend vanaf uh, vrijdagmiddag tot zondagavond uh, zonden we uit. Ja. Op de frequentie 102.5 FM. Mm -hmm. En uh, ja, dat ging heel leuk. Dus, uh, we, we maar alleen plaatjes draaien. Alleen plaatjes draaien. Nou, een beetje informatie ook over Zandvoort. Dus uh, dat het uh, interessant was. En uh, steeds meer mensen gingen bellen. Dan hadden we een uh, phone in, dus dan konden mensen plaatjes aanvragen, noem maar op. En dan had je in een weekend had je gauw uh, toch 400 uh, telefoontjes. 400 te telefoontjes. Voor een verzoekplaatje. Voor een verzoekplaatje, klopt. En die had je allemaal? Uh, de meeste wel, ja. Want die moet je wel kopen, die plaatjes. Ja, klopt, klopt. En daarvoor ging je naar Haarlem, naar de platenzaak. Daar had je een... En ook naar Amsterdam, trouwens. En heel ervoor aan platen had je dan. Klopt, ja. En ik heb ze nog steeds, dus... Wat leuk. Dat is leuk. Uh, maar je bent aan het uitzenden en nog steeds de angst dat je gepakt wordt door de politie. Ja. Maar je moet, je moet even indenken van uh, tegenwoordig hebben we, nou ja, platenspelers heb je bijna niet meer. Hè? Het is allemaal uh, digitaal en vanuit de computer. Maar die apparatuur die we toen gebruikten, we hadden geen geld. Dus echte hele oude draaitafels werden gebruikt. Heel oud mengpaneel, dus waar je de muziek uh, mee in kan regelen. En dat ja, het kostte eigenlijk bijna niks. En toch wist je daar leuk radio mee te maken. Dat was... Uh, ook een beetje de uitdaging. Ook gezien de reacties die je kreeg. Klopt, ja. Als er 400 mensen zomaar in een weekend bellen, dan, dan is het toch wel leuk. Dat is leuk. Ja. Uh, maar je zit wel met die apparatuur, je gaat steeds weer verder investeren en dergelijke. Uh, het, is, het is haast geen hobby meer, maar het wordt professioneel. Het wordt professioneel. Huh? En dan kom je ook op het uh, volgende punt. Van dan gaan we naar de lokale omroep toe. Nee, nog niet. Ja, nee, bijna wel. Bijna wel. Ja, dat wil je graag. Ja. Maar je apparatuur wordt in beslag genomen. Ja, dat bedoel ik. Maar ja. daarvoor waren we al met de lokale omroep bezig. Dus Om het op te zetten. Iedereen van de Delta Radio en een hele grote groep uit Haarlem. Dus de familie Huijing was daar heel belangrijk in. Uit Haarlem. Die, die wilde lokale radio opzetten in Stamford. En dat bestond nog helemaal niet. En dat bestond helemaal niet. En via, via mijn neef Bas de Baer, kwamen ze dus ook uh, bij mij uh, en uh, bij ons terecht. Wij gaan naar de muziek. Als Abel Jan zover is. Se una ja. bella canzone. A far piovere amore. Si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte. Basta se già, basta se già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se basta. per gli altri si potrebbe cantare più forte visto che sono tanti fosse così fosse così si dovrebbe per sentire Weer een uh, keuze van uh, Rob Harms. Want ja, die man die uh, houdt van alles. Mooie meiden, mooie stemmen, uh, alles. Het is een uh, beetje uit de begintijd van uh, CFM, dat plaatje wat je net hoorde. En uh, ja, daar gaan we zo'n beetje nu naartoe, uh, Pieter. Dat hangt er vanaf wat ik voor vragen hier ga stellen. Ik ben heel benieuwd. Kijk, we gaan even terug, lieve luisteraars. We praten met Rob Harms. De piraat uh, van CFM, die uh, daar uh, 30 jaar geleden mee is begonnen. Uh, we zijn begonnen met uh, over te praten over de bakkies. waar je mee uh, begon te spelen. Toen kwam er een heel klein zendertje. die bereik had uh, tot in de Zuiderstraat. Klopt. Uh, niet verder dan dat. En je vond dat te weinig. Dus toen begon je met een soort van omroepje. laten we het zomaar zeggen. Je zei net dat je soms. Uh, een groot aantal telefoontjes kreeg voor verzoeknummers. Dat er allemaal meisjes zaten die op papiertjes noteerden wat er gespeeld moest worden. Allemaal leuke jonge meiden die uh, inderdaad... Ho hoe uh, verzamelde die... je die? Uh, die kwamen vast zelf naar je toe. Heb je een uitstraling voor jonge meiden? Nee, nee, nee. Maar als je op de radio zit, is het wel interessant. Ja, ja, ja, ja. ja. En dan speel je uh, nummers, verzoeknummers, die in Zandvoort werden aangevraagd. Het bereik was voor Zandvoort. Ja, Zandvoort en uh, in uh, de nabije regio. Dus uh, dat ging wel een stukje verder. Maar je moest wel steeds na afloop alles weer opruimen, verstoppen, opruimen, verstoppen en dergelijke. Ja, ik kan uh, nog, uh, nog één ding vertellen. Van, we zaten toen uh, op de Van Lennepweg... In de, de middelste flat, zeg maar, die daar staat. Naast. Toen de tijd En er stond bovenop de flat stond een antennemast. Dus. Daardoor was het bereik toch wel behoorlijk groot. Maar dan op een gegeven moment. dan gebeurt er wat. En uh, die, die, die man van de politie komt langs. En die pakje. Nou, We waren bezig met uh, inderdaad de oprichting van, uh, van de lokale omroep. Daar wilden we ons uh, volledig voor inzetten. Het hele team van uh, Delta Radio en die, uh, die mensen uit, uh, uit Haarlem. Zeker heel belangrijk. De familie uh, Huijing, uh, verder Lennart Groot. En uh, mijn neef uh, Bas de Baar die een uh, hele belangrijke rol daarbij uh, gespeeld hebben. En uh, ja, we waren ook met Delta Radio bezig. Maar je bent of met het een of met het ander bezig. Hey, kan je tijd kan je maar één keer uh, gebruiken, wat, be, wat dat betreft. Dus uh, wij hadden besloten, hoe vervelend we het ook vonden... want het was natuurlijk leuk, gewoon uh, radio maken. Iets maar, wat om, niet mag. Iets wat niet mag, maar we vonden het ook leuk... om gewoon radio te blijven maken, terwijl het wel mag. En dat is die mogelijkheid krijg je bij een lokale omroep. Dus om uh, legaal zeg maar verder je hobby uh, uit te voeren. Dus we hadden een uh, vergadering belegd met het hele team van uh, Delta Radio. Van we gaan nog twee weken uitzenden. Nog twee weekenden. En dan uh, trekken we de stekker eruit om het zo maar te zeggen. Stoppen we ermee en gaan we ons volledig voorbereiden voor, uh, voor CFM. Voor de stichting Sanfoertse Omroeporganisatie. Dus dat besluit hadden we genomen op uh, vrijdagmorgen. Hè, met z'n allen bij elkaar geweest. En uh, vrijdag, uh, vrijdagavond uh, zetten we de zender aan. En uh, zaterdag uh, werd er in één keer aangebeld. In de Zuiderstraat? Nee, op de Valenneweg. Oh. Daar zaten we met, uh, met de laatste ja. omroep, zeg maar. En uh, ja, toen stond uh, Theo van Empelen, de man van de radiocontroledienst, uh, die stond binnen. Je kent die naam goed. Ja, zeker. Ja, zeker. Dus daar zal ik zo meteen nog even wat over vertellen. Maar die stond uh, voor, de, voor de deur met uh, twee uh, politieagenten erbij. Zo van: uh, mogen we even binnenkomen? Ik zeg: nou, komt u binnen? Dus wilt u een kopje koffie of uh, wat anders? Ja, nee, we komen de, de zender uh, hier ophalen in uh, proces uh, Verbaal opmaken. Vanwege het uh, illegaal uitzenden. Ik zeg: nou, dat vind ik heel vervelend. Want we zijn net bezig met het opzetten van de lokale omroep. En hebben besloten over twee weken ja, te stoppen. Dat zeggen ze allemaal. Dat zeggen ze allemaal, inderdaad. Ja. Ja. Dus ja, de apparatuur die u nu mee gaat nemen. Een uh, belangrijk onderdeel daarvan was een cassettewisselaar. Kon je tien uh, cassettebandjes uh, instoppen. En dan uh, speelden die uh, achter elkaar die cassettebandjes uh, door. Dus daar kon je s'nachts non-stop muziek mee verzorgen. Nou, die cassettewisselaar die hadden we nodig ook voor de lokale omroep. Ook geen geld, net als bij de Piraat, geen geld. Dus uh, elke apparatuur wat je hebt, daar ben je heel zuinig op. En Theo Vrempelen nam dat apparaat in beslag. Dus hij vraagt aan mij van, uh, ja, van wie is uh, die cassettewisselaar? Ik zeg, uh, nou, die is uh, van mij. En die hebben we nodig voor de lokale omroep. Hij zegt, oké. Okay. En uh, van wie is de zender? Ik zeg, geen idee. Weet iemand van wie die zender is? Ik, uh, niet van mij. Nou, niemand wist uh, van wie die zender was. Dus... Uh, de cassettenwisselaar was voor mij, dat was duidelijk. Maar voor de rest uh, wist niemand uh, wat, uh, er wat vanaf. Dus uh, op een gegeven moment zegt hij... nou, ah, dan moet je maar een, uh, een brief naar de rechter toesturen... Dat, uh, dat je die uh, cassettenwisselaar voor de lokale omroep wil gebruiken... en dat je zeer gedupeerd bent. Misschien krijg je hem dan wel terug. Zei hij een beetje lacherig en denkt... Uh, dat doet hij toch niet of dat gaat toch niet lukken. Maar je zender was je wel kwijt. De zin was ik kwijt, ja. Maar ook een illegale zender hadden we niet meer nodig... want we gingen niet meer uitzenden. Maar dan zit je op zo'n moment elkaar aan te kijken... en dan je nou, dit is het einde van onze hobby. Nee, helemaal niet. Oh. Want die hobby ging door bij de lokale omroep. Maar goed, jij, uh, jij moest uh, naar de rechter toe. Uh, ik heb een brief naar de rechter geschreven... Dat we als Rob Harms. Ja, dat we als startende lokale omroep uh, gedupeerd waren. door het inbeslag nemen van de cassettewisselaar. Ja. En toen, uh, twee maanden later, kreeg ik uh, een keurige brief van de, van de rechtbank, van de rechter, uh, terug: Van uh, ik heb uw verzoek uh, ingewilligd. Jij juichen? U krijgt het apparaat terug. Nou, dat is echt uniek. Ik dank de rechter er nog voor. Dus daar uh, nou, waren we heel blij mee. Maar ondertussen. Nou, nee, dan maar... kreeg ik een telefoontje op een gegeven moment. Want ik denk, ja, hoe komt het apparaat dan weer terug bij me? Hè? Van uh, Theo van Empelen. Daar heb je hem weer, die man van de radiocontroledienst. En die kwam persoonlijk de cassettenwisselaar bij mij thuis afgeven. En wat zei hij? Hij zegt: Nou, hier heb je hem terug, alsjeblieft. Wil je even tekenen voor ontvangst? Dat was het zo'n beetje. Oké, okay, dan komen we op het kruispunt van uh, Piraterij naar lokale omroep. Klopt. En je was druk mee bezig. Waren we waren druk mee bezig. En er was een wet in voorbereiding in de Tweede Kamer dat lokale omroepen toegestaan werd. Klopt. Ja, die waren inmiddels al toegestaan. Dus okay. Een aantal uh, jaren. Maar we waren wel een van de eerste nog die uh, zeg maar, uh, zo'n vergunning probeerde te krijgen. Niet elke gemeente zoals het uh, nu is, had al zijn eigen lokale omroep. En je had meteen de naam, Zandvoortse Omroeporganisatie. De Stichting Zandvoortse Omroeporganisatie. Vastgelegd door de notaris. Klopt. Kamer van Koophandel. Bij nota notaris Schielen. Op 9 februari 1990 is dat gebeurd. Dat is 22 jaar geleden. 22 jaar geleden. Ja. Vandaar dat we twee jaar geleden een feest hadden. 20 jaar CFM. Ja. Maar dan heb je het uh, juridisch allemaal geregeld. Je bent uh, bij de Kamer van Koophandel. Uh, bij de notaris geweest. Uh, je moet een bestuur hebben. Klopt. En je moet een locatie hebben. Waar ga je van uitzenden? Nou ja, het bestuur uh, bestond uit uh, zeg maar uh, Lennart Groot. De familie uh, Huying. En uh, Bas de Baar. Ja. Mijn, uh, mijn neef. En uh, ja, die, uh, die hebben ja, mede door, uh, door onze hulp zeg maar. Uh, een aantal dingen proberen te regelen, zoals de locatie... waar gij vandaan uitzenden, maar ook de machtiging krijgen. Dat was ook nog een hele kunst hier. Ja. ja. En, en dat is een probleem. Want er waren meerdere gegadigden voor de machtiging... voor de nee, lokale omroep. Ik kan me herinneren Simon Paagman, die de man van de branding... de ziekenhuisomroep, de branding had. Hij. Klopt. Die wilde ook in Zandvoort een lokale omroep. Die wilde in zowel Heemsteden als Zandvoort lokale omroep hebben. Radio De Branding. Hij had al een beetje de naam erop aangepast natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar dat mislukte met Simon Puigman. Uiteindelijk mislukte het, want je hebt een, een programma raad nodig. Zeg maar, mensen uit de, uit de samenleving die jou willen steunen. En zeg maar achter je staan en ook willen zorgen dat, dat je informatie krijgt... uit diverse stromingen binnen de gemeenschap. Wat voor stromingen? Uh, moet je denken aan, uh, aan politiek, aan uh, sport, aan uh, cultuur. Godsdienst. Godsdienst. Dus, ja. Wij noemen dat die Programma-raad. Klopt. Tegenwoordig heet het uh, PBO. Maar, uh, oké, okay, daar is Simon Pavel mee bezig. Jij bent er mee bezig. Maar de gemeenteraad moet op een gegeven moment toestemming geven aan klopt, één klopt. gemachtigde. Ja. Waarom is dat de Zonversorg geworden? Uh, uiteindelijk uh, bleek dat er een uh, aantal dingen bij uh, Radio de Branding niet klopten. Want uh, de wethouder die was toch wel voor de branding in eerste instantie. Gelukkig een aantal andere politici niet. Waaronder uh, Jaap uh, Mithorst en uh, Ruud Stambergen. En uh, ja, die, die stonden achter ons. Maar er waren ook genoeg uh, politici die zeiden van... nou, wij kiezen voor de branding. Uiteindelijk uh, met uh, meerderheid is er uh, gekozen voor de branding. En uh, toen werd getoetst of de programma raad wel klopte. Dus wij hadden een lijst van uh, 15 uh, programma raadsleden opgegeven aan de gemeente. En de branding had er vijf opgegeven. Alleen wat bleek nou? Die vijf mensen die op de lijst stonden van de branding... die wisten helemaal van niks... Die waren helemaal niet uh, benaderd door de branding. Dus daar klopte helemaal niks van. En toen. En uh, er moest ook nog een uh, proefuitzending gemaakt worden voor, uh, voor de gemeente. Laten horen van uh, wat je dan allemaal gaat doen als, uh, als lokale radio. Nou, de branding had een uh, proefuitzending ingeleverd. Wij hadden een proefuitzending ingeleverd. Maar die was in één keer spoorloos verdwenen. Die was er niet meer. Ja. Dus daar was mee gesjoemeld, Om het zo maar even te door. zeggen. Ja, dat weet ik niet. Oké. Okay. Dus, maar in ieder geval, ja, met, met name door het niet kloppen van de programmaraad, heeft het commissariaat voor de media... Die, heeft, die is er op een gegeven moment uh, op uh, ingesprongen. En uh, die is uh, naar Sanford toegekomen. En die heeft alle verhalen aangehoord. En uiteindelijk is de keuze op uh, de Stichting Sanfordse Omroeporganisatie gevallen. Nou, dan kan je aan de gang gaan. Een feest? Ja, echt super. Ja, locatie, geld... Locatie geld. Stop, we gaan eerst naar de muziek. Wat?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 Oh, my God!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 Never wanna see you sad. Girl. Don't be a bad girl. But if you want me, take good care. Hope you find a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad girls.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 Ja, en door hoorde Maxi Priest. Ja, mag maar... ik uh, nog wat zeggen over uh, dat... De, de jingle die daarvoor. De ervoor... jingle daarvoor. Dat was een jingle uit de beginne, begintijd van CFM. Ja. Toch wel leuk om weer eens uh, terug te horen. En wie, wie maakte die jingle? Deze werd uh, gemaakt door Henry Lugmeijer. Maar het kost geld, geldgop. Ja, maar dat was ook een, een vrijwilliger bij de Omroep. Oké. Okay. Die kwam, uh, die Wannie, Sassenheim was ook een bekende in, in Radioland en ja, die was bij ons bij CFM gekomen. Omdat wij, ja, zeg maar, een fris geluid hadden voor toen de tijd. En uh, ja, een jonge uitstraling en er kwamen toch heel veel enthousiaste radiomakers uit het gehele land op af. Die Rob, ik ga je CFM want, komen. ik ga je onderbreken, want je praat maar door. En dan is het uur zo vol, maar ik heb nog een paar prangende vragen. Nou, vertel. Uh, ja, je begint met CFM. Ja? Waar ga je van uitzenden en hoe kom je aan het geld? Ja, nou ja, de, de, de locatie hebben we uiteindelijk gevonden. Een, uh, ja, een unieke locatie uh, in Zalvoort. De Watertoren. Daar dus, uh, zat je veel, beneden. Veel over te doen, maar we zaten helemaal beneden... in de catacomben van de, van de Watertoren. Ja. En uh, ja, het was, uh, de, de Watertoren was toen nog van het uh, waterleidingbedrijf. Niet van, uh, van de gemeente, maar van het waterleidingbedrijf. En uh, ja... Die, uh, die verhuurden die ruimte en uh, wij, uh, wij kregen de mogelijkheid om die, die ruimte te huren. Er zat echt er nog helemaal niks in, dus er moest flink verbouwd worden. En geld was er niet. Nee. Ja, je hebt het over geld, maar geld is er nu nog niet en geld was er toen ook niet. Je kreeg geen steun van de gemeente? Subsidie. Geen, aan het begin geen subsidie. Je mocht geen reclames maken. Nou, hoe je, je mocht je geen aan? sponsoring hebben. Hoe in Hoe kom de... je dan aan geld? Uh, geld kwam uit de privézakken. Dus... Ouders? Uh, de, de, een aantal uh, zeg maar, uh, vrijwilligers uh, zelf. Ja. Zoals ik. heeft me heel veel geld gekost. Maar met plezier gedaan. En dan ga je starten. En dan ga je starten. En dan moet je een hoop medewerkers hebben. Klopt. Want je moet 24 uur uitzenden. Klopt. We wilden zoveel mogelijk uitzenden. Dus zoveel mogelijk live. En dat lukte, lukte vrij goed, moet ik eerlijk zeggen. Ik zei al van... Uh, ja, ze kwamen uit het hele land uh, om bij CFM uh, te draaien. Ja, Samvoort heeft toch uh, iets uh, speciaals aan de kust. Sommers heel veel toeristen en uh, ja, gewoon een, een, een leuk station om op te draaien. En je hebt beroemde DJ's opgeleid. Ja, zijn... dat waren er nogal wat. Ja, noem maar eens een paar. Uh, Gijs Stavenman bijvoorbeeld. Hier begonnen in Zandvoort. Wie kent hem niet? Nou, niet begonnen in Sanford, maar hij heeft wel bij ons gezeten. Ja. Dus ook hier heeft hij uh, zeg maar, uh, ja, uh, het, het radiovak uh, verder uh, geleerd en uh, uitgeoefend. En uh, ja, Gijs Stavelman, niet de enige. Torwalt de Geus, ook een hele belangrijke kracht geweest uh, bij CFM. Hij was een uh, weekendcoördinator, dus had je een programmeleider voor door de week en voor het weekend. Torwalt de Geus, hij was de weekendcoördinator en tevens presentator van uh, diverse programma's. En uh, ja, die is later uh, begonnen bij de Tros, op Radio 3. Dus je hebt ook een stukje opleiding gedaan. Ja, klopt. Oké, okay, dan gaan we in, in een reuze vaart erheen, ook gezien de tijd. Twintig jaar eh, eerst watertouren en op een gegeven moment watertouren uit en naar het Gasgesplein. Ja, klopt. Ja, we, ja, de watertoren, een mooie locatie natuurlijk, maar ja, het was toch wel een beetje oude rotzooi. Dus uh, ja, het, het, het, het, het moest weer een opknapbeurt uh, krijgen. En, uh, ja. Op een gegeven moment ga je dan ook kijken van, uh, naar een andere locatie. Van, is er iets anders uh, beschikbaar? Nou Via uh, Leo Heino zijn we in de mogelijkheid gekomen... om uh, dit pand aan de Kruisstraat uh, 2A te huren. En ben je tevreden? Jazeker. Ja. Mooi. Ja, een mooie, mooie tijd gehad. Als je nou eens even terugkijkt. Uh, 20 jaar, uh, nee, wat is het meer? 30 jaar ben je nu bezig. Um, uh, als je daarop terugkijkt... En werken nu 85 mensen hier bij de 85 onderzoek. mensen. Ja, ja, klopt. En, maar die en je bent begonnen met 10, uh, 15? 10, 10, 15. Maar die 15 mensen... die waren ook bijna dag en nacht bezig met de radio. Kijk, tegenwoordig uh, doen mensen het erbij. En voor, voor, ons, voor ons scholieren in die tijd... was het gewoon radio, radio, radio, radio. Ja. En geld meenemen. En geld meenemen. En dan dus dat je gewoon... Uh, bij wijze van spreken 40 uur per week, zat je op de radio, dus deed je een programma. Um, je hebt een koninklijke onderscheiding gekregen voor al je werk voor de radio? Hmm? Twee jaar geleden? Ja, leuk. Terecht. Leuk. Ja. Nou, ja. <lacht> Nee, daar was ik zeer door vereerd. Ja, yeah. dat is echt helemaal super. Even naar de toekomst kijken, Rob. Mag ik nog heel even terug naar ja, de... Naar de mag. Ik, ik wil toch nog heel even terug naar de watertoren. Okay. Dus, uh, nou, in de watertoren... Dan ga ik nog even terug naar de, naar de verbouwingsperiode, zeg maar. Dus uh, uh, er moest tussen twee studio's in... Moest er een raam in de muur uh, gejekkerd worden. Dus een hele dikke betonnen muur... En er moest een, een raam inkomen. Maar we waren net begonnen met uitzenden. Dus... Uh, ja, ik was uh, met mijn uitzending bezig. Toen zeiden ze van Rob, je kan niet uitzenden zo, want we gaan er een raam in injekkeren. En uh, daar heb je last van, weet je wel. En uh, een soortje stof en de apparatuur moet afgedekt worden. Ik zeg nou, doe mij maar een zeil over mijn hoofd heen. En over alle apparatuur. En ik ga wel gewoon door met de radio maken. Want de show mag gewoon Altijd. dat jij aan het verbouwen bent. Altijd, altijd. Verder over het geld. Ja, geen geld, dus apparatuur. Bij elkaar geraapt zootje, om het zo maar even te zeggen. Twee mengpanelen aan elkaar gekoppeld... om toch meer schuiven ter beschikking uh, te hebben. Maar dat bij elkaar geraapte zootje... was voor ons toch wel van grote waarde. Dus dan heb je verzekering nodig. Maar verzekering kost ook weer geld. En geld uh, was er niet. Dus hebben we besloten om in... Uh, in uh, wisseldiensten in de watertoren te slapen om de studioapparatuur te bewaken. Dus er werd een bed neergezet. En uh, ja, de ene dag uh, sliep ik er, de andere dag was het uh, weer uh, iemand anders die er sliep. En die moest de boel bewaken dan de hele nacht door. Omdat we het dood één vonden om de apparatuur uh, alleen te laten. Hop we gaan nog even naar de muziek.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 over de geschiedenis van de radio en uh, zijn leven als piraat daarvoor. En uh, Rob, dit was de Lambada. Van wie? Van de uh, Kaoma. Ja, ja, ja aparte uh, verhaal uh, bij deze plaat. Ja. Want ik had het net over uh, Torwald de Geus... die later uh, naar uh, Radio 3 is gegaan, naar de Tros. Nou, uh, Torwald de Geus die was op vakantie en die hoorde deze plaat. Hij was in Nederland nog helemaal niet bekend... maar hij heeft hem meegenomen naar Nederland... En het werd hier ook een hit. En wij waren de eerste die hem draaiden hier in Nederland. Heel goed. Rob, we komen aan het einde alweer bijna van het programma. Je zei, nee, ik kan nog twee uur praten. Ja. Maar ik wil jouw mening hebben over de toekomst van de Zonvers Radioomroep. Hoe zie jij de toekomst? Je hebt nu 23 jaar dit meegemaakt. Piratentijd daarvoor nog een keer. Hoe zie je de toekomst van de radio? De toekomst, uh, uh, ja, wat mij betreft, blijft lokale radio gewoon bestaan. Dus ik denk wel dat er op een gegeven moment gezegd wordt van een aantal omroepen die bij elkaar in de buurt zijn van ga samenwerken. Dat je dus minder omroepen gaat krijgen. Maar het lokale moet gewoon blijven bestaan. Want dan kan je de, de mensen het beste informeren over uh, dingen die in dorp of stad spelen. Hoe zie je de zon omroep verder ook qua televisie? Televisie, ja. Heel belangrijk. Uh, het medium televisie is, gewoon, is en blijft heel belangrijk. Buiten, buiten de radio. En wij doen daar ook aan mee, Pieter. Want uh, ja, we hebben nu kanaal 40, het digitale kanaal. Dus ook met de digitalisering zijn wij uh, meegegaan bij uh, CFM. Als een van de weinige omroepen. Als een van de weinige omroepen in, in de hele regio. En landelijk gezien uh, trouwens ook. En uh, digitaal te ontvangen, dat geeft heel veel mogelijkheden. Heel mooie tv-beeld. Uh, 24 uur per dag op dit moment de CFM Text TV daarop te zien. Met het uh, radiogeluid van uh, CFM op de achtergrond. En uh, uiteraard ook al af en toe wat live belden ja, Vorige uh, week de Pinkster Races. Yeah. Die waren live te zien op uh, CFM TV. En andere media zoals internet en dergelijke. Internet zitten we ook op. En uh, ja dat, dat gaat nog veel verder op een gegeven moment. Yeah. Van, je, kan, je kan Op je mobiel kan je, kan je ook naar CFM luisteren. Als je een app downloadt, bijvoorbeeld. Je neemt de app TuneIn. En uh, ja, dan, dan zoek je CFM op. En dan kan je CFM overal op je telefoon ontvangen. Overal in de wereld. Waar je ook loopt, bent overal in de wereld. Maakt niet uit. Toch wel leuk als je dan het nieuws van Zandvoort wilt horen. Het nieuws van Zandvoort heb je dan gewoon direct op je telefoon. Let wel, het kost natuurlijk wel belminuten. Maar het betekent wel dat de zonsomroep is gegroeid van een kleine club naar een grote organisatie. Gigantisch. Al die jaren van, van ja, wat ik meegemaakt heb. Geld is altijd een probleem geweest. En ik denk ook dat het altijd een probleem zou blijven, jammer genoeg. Ja, yeah. want je wilt meer aan techniek. Je, je wilt meer, je wilt door. Uh, als, je, als je nu kijkt naar de studio van CFM... Uh, we maken er nog radio mee. Maar eigenlijk is het al een beetje achterhaald wat we hier doen. Dus? Qua apparatuur. Dus er moet geïnvesteerd worden. Maar daar hebben we weer geld voor nodig. Maar dat is het eeuwige probleem. Het eeuwige probleem. Was het altijd. Uh, heel veel zorg geweest voor, uh, voor de, de bestuursleden uit het uh, verleden ook. Om uh, maar geld uh, bij elkaar te krijgen. En uh, diverse keren zijn daardoor uh, de besturen... Uiteindelijk gesneuveld dat ze het niet meer zagen zitten. En toen ging ik alleen door. Wat dat betreft ben je altijd gebleven? Ja. Ook als bestuurslid? Klopt, klopt. Je hebt er altijd bij gezeten. Nou, vanaf 1993 ben ik bestuurslid. Oké. Okay. Maar je hebt in die periode wel een hoop meegemaakt? Ja, klopt. Klopt. Heel veel. Je hebt vrienden gekregen en vrienden verloren. Uh, ja, dat hou je altijd. Ja? Ja. Als je terugkijkt nu op de periode, tevreden? Ja, zeker, zeker. En ik denk uh, dat we een hele mooie toekomst uh, tegemoet gaan. Het uh, bestuur wat er uh, nu is, uh, gewoon helemaal geweldig, goed bezig. En uh, ook uh, oog voor de toekomst. Stop maar. Welke vraag heb ik niet aan jou gesteld die je wil beantwoorden? Nou, ik heb nog wel wat dingen te vertellen. Heel kort. Ja, heel kort. Nou, ik uh, zal jou even wat laten zien. Dat wil ik je laten zien. We hebben nog geen tv, dus de mensen kunnen nog niet meekijken. Maar jou wil ik het uh, laten zien. In 2003 hadden wij een heel groot probleem bij CFM. We zitten namelijk aan de Kruisstraat... en onze, onze antenne staat het Palace Hotel. Hoe krijg je dat signaal van de Kruisstraat nou bij het Palace Hotel? Nou, dat ging via een zender. Dus een andere zender op een andere frequentie... Die werd daar opgevangen en uh, daardoor kwam het uiteindelijk in het Palace Hotel terecht. En kon iedereen in de regio naar CFM luisteren. Op een gegeven moment besloot het agentschap Telecom dat die verbinding die we daarvoor gebruikten illegaal werd en niet meer gebruikt mocht worden. Nou, illegaal doen we natuurlijk niet meer aan, dus probleem. Zou betekenen dat we niet meer te ontvangen zijn. Nou, toen is de Telegraaf daarop uh, ingesprongen. In 2003 heb ik samen met de programmeleider van destijds in de krant uh, gestaan. En uh, binnen muntvertijd hadden we een uh, nieuwe vergunning met een nieuwe verbinding. Uh, geweldig. Die tot stand kwam. Ga verder. Toen, toen kon het uiteindelijk wel. Wat wil je nog meer zeggen? Want je hebt nog 30 seconden. Nog 30 seconden. Nou, ik uh, vind het helemaal geweldig om nog steeds bij CFM te zitten. ik hoop dat nog vele jaren te doen. Dit is een mooi besluit. Bedankt Rob Harms, eh, lieve luisteraars. Eh, toch de oprichter, de man die eh, begonnen is in de Zuiderstraat met een bakkie. Vervolgens dat eh, omzetten in een kleine zin dat je dat alleen in de straat te behoren was. En als je dan nu ziet wat nu hier voor organisatie staat... 85 medewerkers, een omroep die toekomst heeft. Eh, zowel radio als televisie als alle andere moderne uitzendmiddelen... Uh, dan mag je toch met trots terugkijken op deze periode. Uh, Rob, enorm bedankt dat je bereid was om dit uurtje met mij hierover te praten. Graag gedaan, vond het heel gezellig. En uh, volgende week, lieve luisteraars, dan praten we over het leven van Sien Paap Paap. Uh, u weet het wel, vroeger hadden zij en haar man het restaurant Strandpavillon Trefpunt. Uh, ze heeft een enorm verhaal over haar hele leven te vertellen... En Ankie die zal er interviewen, dus volgende week kunt u luisteren naar Sien, paap Paap. Dit was het programma ZFM Oud Zandvoort. Albert-Jan Vos, enorm bedankt voor de techniek en de platen draaien. Het ging geweldig, mijn complimenten. Mijn naam is Pieter Jouwstra, lieve luisteraars. Ga er lekker op uit, Culinair Zandvoort onder de stralende zon. En geniet anders op het strand van de stralende zon. Het wordt een weer leuk weekend. Allemaal bedankt voor het luisteren.